kan je zelf merkwaardig genoeg hoe langer hoe meer tot de overtuiging... dat Escher de waarheid had gesproken... en dus verdween het vraagteken. Kom, laten we de discussie over Escher voorlopig maar sluiten. Morgen begin ik met de ondervraging van de twee debiteuren... die voor hem hun termijn kwamen betalen. Uit boeken is vastgesteld dat dit al zes maanden lang steeds dezelfde waren. Om kwart voor acht...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 over de zakenreinders. Net zaten hij op ons gemak... we hadden een geurige haar opgestoken of... hij begon over het onderzoek naar de te debiteuren... van Dammer Rekers. Zoals je begrijpt ging ik eerst op bezoek bij de man van acht uur. Hij is bedrijfsleider in een groot warenhuis hier in de stad... en ik ving hem op toen hij om half één voor zijn lunch thuis kwam.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 Ach, een ogenblik. Anne, dit is meneer Versteeg, inspecteur van politie. Mijn vrouw. Meneer, hoe maakt u het? Goedemiddag, mevrouw. Anne, ik geloof dat je beter even bij kunt blijven... als de inspecteur geen bezwaar heeft. Anders moet ik je Anson's toch roepen. Ik weet het niet. Als u denkt dat het onderhoud vlotter zal gaan... Ja, dat weet ik zeker. Dan heb ik er natuurlijk geen bezwaar tegen. Alsjeblieft. Zo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 Rijen, een je, rus! Oh, oude. Geen wonder dat ik mis. Zie. Wat een koel. Het duizelt me gewoon. Hallo, inspecteur. Hulp nodig. Blijf zitten, jongens. Ik klim er achterop. Zo. Rij je, daar het dichtbij zijn de posthuis.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 Daarom zou je woensdag mee naar Reinders en zou ik zijn voorspraak zijn. Toen hij thuis op het punt stond om naar mijn te komen, kwam die kerel met die auto, uh, Smink heet hij, en vroeg of je zin had een eentje mee te rijden. En toen Wessels zei dat hij mijn op zou halen om een boodschap te doen, zei Smink dat die boodschap chic zou staan in zijn mooie auto. Zodoende kwamen ze me samen afhalen en reden we met z'n drie in die slee naar de Riauwstraat. Daarna zijn we nog een uurtje geweest toeren.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 Nou, ik ben blij dat ze vermoord hebben. Het is een verdiende loon. Ach, mis, hou je snuit. Je weet niet wat je zegt. Wat bedoelt u daar precies mee, mevrouw? Ah, ze klitst, inspecteur. Alle wijven praat. Toen ga jij nog maar naar de winkel. Nee, nee, een ogenblikje. Wat doet u dus, mevrouw Rikkers? Waarom bent u zo blij dat de heer Rijkers is vermoord? Had u zo'n hekel aan hem? Ik, een hekel aan die man. Toen nou, ik ken hem niet eens. Ik heb hem zelf nog nooit gezien. Wel nee. Nee, maar kijk nou eens, meneer. Waarom moet je nou geld lenen bij zo'n kerel, hè? We hebben een goede zaak, heus, Mijn man kan best bij de gemeentebank of, of de volkskredietbank terecht. Dan wordt hij tenminste fatsoenlijk behandeld. en betaalt hij geen schandalige rente. Het is een vuile oplichter, die hele mooie meneer Reinders wat ik u zeg. Nou ja, mevrouw, dat is nou verleden tijd, hè. Uw man kan daar geen krediet meer krijgen. Maar, inderdaad, meneer Rikers, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar... waarom u met een gezonde zaak voor een krediet niet naar een bank bent gegaan. Zelfs mijn vrouw had niet alles aan mijn huis...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 Dat is niks bij wat ik vijf minuten geleden nog dacht op me te wachten stond. Dat begrijp ik. Maar als u zich wat van deze onverwachte wending hebt afsteld... ...zou ik graag uw relaas voeren. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Nou, dan. Kijk, het begon veertien dagen terug, hè. Op de achtste. maandagsmiddags. Ik breng mijn boterham mee van thuis... ...en dan zet ik hier koffie. De bedienden gaan thuis eten, dus ben ik van half één tot half twee alleen hier...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 Dus ik had alle reden om zijn dood niet te wensen. En. dan zou die brief toch ook tevoorschijn komen? En dat wou ook helemaal niet. Had ik hem beter kunnen vermoorden toen ik hem voor de eerste keer zag. Toen heb ik die 7000 gulden betaald en die schuldbekentenis getekend. Waarom hebt u die brief toen niet teruggekregen? Praktisch had u toch betaald? Die hield u vast, een zonderpand voor het krediet. En daar bent u in getrapt. Lieve help, wat stom.